algemoet met het NWS-journaal. De Belastingdienst betaalde jarenlang onterechte aanmaningskosten niet terug aan honderdduizenden bedrijven en burgers, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. In totaal was het zeker 31 miljoen euro. Als iemand niet op tijd zijn schuld aan de Belastingdienst betaalt, kunnen de aanmaningskosten oplopen tot ruim 12.000 euro. De kosten werden niet automatisch terugbetaald als de belastingaanslag was verlaagd of geschrapt. Volgens het kabinet komt dat door problemen met het terugbetaalsysteem... die nog steeds niet helemaal zijn opgelost. In Alphen aan de Rijn is een 19e Nederlandse coronabesmetting geconstateerd... meldt de GGD, een kind van vijf... dat het virus waarschijnlijk op vakantie in Noord-Italië heeft opgelopen. TVM heeft tot nu toe 18 Nederlandse besmettingen gemeld. Minister Bruins laat weten dat niet elke besmetting meer afzonderlijk wordt gemeld... omdat de ontwikkelingen elkaar daarvoor te snel opvolgen. Minister Grapperhaus huurt extra deskundigen in... om de problemen met C2000 op te lossen. Vooral de politie heeft volgens hem nog last van storingen... met het communicatiesysteem van de hulpdiensten... dat in januari werd vernieuwd. Zo klaagde afgelopen weekend een agent in Tilburg nog... dat de noodknop op zijn portofoon niet werkte toen hij werd aangevallen. 94% van de Nederlanders neemt tegenwoordig een eigen tas mee naar de supermarkt... blijkt uit onderzoek van INO Research... naar de gevolgen van het verbod op gratis plastic tasjes... In 2018 werden er gemiddeld nog 35 plastic tasjes per persoon uitgedeeld. Zo'n 80 minder dan in 2015 toen er nog geen verbod was. In het verfafval komen dan ook veel minder plastic draagtassen voor. In de afvalhoreca en op de markt worden nog wel geregeld gratis tasjes meegegeven. Het kabinet gaat onderzoeken hoe dat kan worden aangepakt. Het weer vanavond geleidelijk droger. Het klaart ook flink op. En de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Morgen is het zo'n 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM Verkeersleven. Dit is Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 in het uh, tweede uur in het uh, jasje. Want uh, de eerste uh, compilatieuur was 51 minuten. Ja, dan moet je natuurlijk uh, vlot opschieten en uh, plaatjes achter elkaar draaien. Nou ja, dat zijn tegenwoordig mp3 bestanden. Uh, de, voor de mensen die denken, wat lult die koper anders dan op donderdagavond. Ja, dit is live. Dus geen herhaling. Nee, dit is uh, gewoon echt. Ik uh, zit gewoon in de studio. Of sta gewoon in de studio. En ik uh, doe de compilatie van de vierde voorronde van de Rob Akta -woord, Die afgelopen, uh, nou afgelopen uh, afgelopen 20 februari... Uh, is gauw. Eigenlijk moet ik zeggen 20 februari jongsleden. Dan uh, klinkt het even wat uh, echter en beter. Uh, de band uh, waar we mee begonnen in dit uh, tweede uur is uh, ook een voormalig deelnemer uit die Rob Agda Woord-cyclus. Sterker nog, het was het uh, moment dat Marcus en ik voor het eerst uh, de Rob Agda Woord gingen volgen. En uh, die band, dat was eigenlijk een studie opdracht van ene Daan van Putten. Hij komt uit... Uh, de gemeente Velsen uit IJmuiden speelt tegenwoordig geloof ik nog wat in coverbands. En uh, hij zat toen op uh, de conservatorium van Amsterdam er moest op een gegeven moment een eindexamenopdracht uh, maken... en toen had hij bedacht... nou, ik ga eens even een beetje een rockband uh, bij elkaar uh, samenstellen... en uh, dat had hij uh, dan voor elkaar gekregen. En tot het moment, uh, tot en met het moment van het afstuderen... Uh, zouden ze dan bij elkaar uh, blijven... en daarna mocht iedereen zijn eigen weg uh, volgen. Frauke van S, dat is de rockbitch die je hoort... die is tegenwoordig uh, als zangpedagoge en zangdocenten actief... En Daan, ja, Daan is uh, volgens mij gewoon nog uh, steeds bezig in de muziek. Maar uh, we vinden dit nog altijd steeds een lekker nummer om naar te luisteren. En dat past natuurlijk heel bij de Rob Akda woord, Want uh, daar zitten we natuurlijk nog in. De compilatie, want we hebben natuurlijk live, af, uh, ja, live op die 20 februari verslag gedaan. Uh, begonnen om 8 uur s'avonds. En daarbij is het woord weer aan de presentator van dat hele spul. En dat is Pepe hier en die kondigt die bands of de acts, zo je het maar noemen wilt, allemaal keurig dingetjes aan.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 De soundcheck is bezig, maar dat is uh, de soundcheck van denk ik van Bozenkwark, die bezig is. Maar er is al een band die uh, Alternative VM al lang al heeft uh, gespot. En die staan nu bij me. Dat is spannend aan Want jij, ja, hebt ook al een uh, verleden bij, uh, bij een eerdere band, Lisa de Lumberjacks, is mee. Maar dit is ja, een zeker. totaal andere band. Dit is wel een iets andere band, ja. Ja, we maken geen popmuziek, maar uh, gewoon lekker indie.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 Maar ja, uh, goed, je, je hebt wel twee uh, mensen, denk ik bij, die, die, die wat kunnen. Ja. ja, de een kan lekker trommelen. Ja? Ja. <laughs> en de ander kan, kan een leuk liedje spelen ja. op de gitaar. Ze hebben, ze hebben wel wat vlieguren, denk ik, gemaakt, die, die, die andere twee. Ja. Muzikale vlieguren. Jazeker. Ja. Uh, nou, bij een van de twee.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 Ja, dat, dat heb ik wel, blijkbaar. Ja. ja um, dat zat er bij Bolin. Ja. Oké. Okay, ja. uh, vanavond uh, mogen jullie dan spelen? Wat, wat, wat, wat, wat doet dat voor jou als je zo'n zo uh, ja, zo, um, in een zo kleine zaal als patronaat mag staan? Uh, nou, dat is een hele leuke zaal hier, jongens. Uh -huh. Spelen altijd. Uh, ik heb hier al uh, wat vaker gespeeld. Uh, ook met deze jongens en dame. Ja. Uh, en het is altijd heel erg leuk. Uh, we hebben ook wel veel publiek meegenomen. Uh, dat maakt het natuurlijk nog leuker. Um, dus ja, ik word er wel blij van. Ik heb we wel zin in. Goed. Ja. Als laatste, want waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Op uh, Facebook en Instagram hebben we zeker. En we hebben gewoon een website. www.pandanoir.nl Dankjewel. Ja, alsjeblieft.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 Lieve mensen, muziekliefhebbers van de bovenste plank, we maken ons op voor de afsluiter. De laatste band van deze Europa Acta jaargang 2019-2020. De laatste band van de voorrondes. Na deze band gaat de jury beraadslagen. Jullie gaan natuurlijk allemaal je stemformuliertje inleveren. En na een korte tijd, zo snel mogelijk hopen wij, komen we terug om bekend te maken... welke zes bands er uiteindelijk op 16 april in de finale gaan spelen. De laatste band van vanavond, afkomstig uit Haarlem en Amsterdam. Ze beschrijven hun muziek als post-alternative rock en pop-noir. Alweer dat woord. Ha. De sound klopt van grote melancholie. Maar er zit ook een gezonde dosis vuile, verpletterende rock'n'roll in. Jawel, het geluid van de band bezoekt voortdurend solische pieken en dalen. Terwijl de gitaarluisteraars omringt in een wervelende zee van sprankelend geluid. Een Diepe en die dringende stem maakt de sound compleet. Kortom, laat je horen voor, voor. Zusters! Hey! Hey! Picture. Skip this page, it's a gesture to a stream of consciousness well, De band die als laatste gespeeld heeft vanavond. Maar voordat we dat, uh, dat, dat gebeurd is, staan we vooraf uh, te praten. Ja, en wat dan weer leuk is, wie staat er weer bij me? Frank Doesburg, je zit, al, je zit in allerlei bands heb ik er weer. Ik duik altijd weer op in <laughs> Ja. Ja, want uh, hoe ben je nou weer in in deze band weer geraakt? Ja, Martijn die vroeg me op een gegeven moment. Ik zat zo een keer uh, denk een week of twee, drie stil thuis. En toen Martijn die, uh, die kwam uit de graven ja. En uh, die ja. heeft me in zijn zolderkamer gezet. En toen zijn we eigenlijk in allerlei demo's gaan werken. En uh, vanaf dat zaadje zolders gaan groeien. Dus. Ja, uh, nog iets? Jij komt vanavond niet als Sinterklaas vanavond op, hè? Februari, ja. Of er ja, was ooit nog eens een keer, ja Martijn, dat ga ik even uitleggen. Frank uh, was in een van de eerste, uh, een van de acts uh, die in een vorig leven bij uh, de Rob wordt kwam je opzetten. Maar goed, uh, Verkleedpartij was dat. Uh, even, over, over, ja, even over jullie band. Wat ja. is dat voor een, uh, voor een band? Nou, wij maken uh, alternative uh, rock. Uh, denk aan uh, veel gelaagdheid in, uh, in sounds. Uh, de rauwe stem van Frank eroverheen en een stevige uh, drum en bass. Ja, dat, ja. Uh, dat is een goed uh, samengevat denk ja. ik. Uh, ja, dat, dat, dat, dat lijkt me, lijkt me wel. Uh, Hoe lang zijn jullie bezig? Ja, We zijn nu een jaartje of twee bezig. Ja. In deze samenstelling ook? Uh, nou, niet uh, geheel in deze samenstelling. Uh, ik denk in deze samenstelling zijn we... Nou, dit, is, dit is eigenlijk vals spelen. Ja, ja, <laughs> Twee maanden zijn we eigenlijk... Nee, goed. Uh, uh, Bas uh, die, uh, die, die is eigenlijk de stand-in bassist op dit moment. Mm -hmm. uh, we zijn met z'n drietjes uh, uh, solsters en uh, Bas die, die helpt ons uh, erbij vanavond. Uh, mm -hmm. Gelukkig, want dat doet hij ook met verven. Uh, en ik zit even denk, met, met Marijn erbij, zijn we anderhalf jaar bezig. Ja, ja anderhalf jaar, dat klopt wel denk ik, ja. ja, ja. Wat, maar heb jij altijd ook een beetje een voorliefde ook voor deze stijl van muziek die Martijn ook zegt? Ja, ik zit altijd in rockbands natuurlijk. Ik ja. ben natuurlijk begonnen in, in de punkhoek, maar ja. Ja, dat was toen een ontzettend mooie uitlaatklep om een heleboel ons boven <laughs> te trekken. Maar ik zit gewoon, ik ben, ik ben wat gaat in rock, puljam, Jam, dat soort bands, uh, met een bepaalde visie in de muziek ook. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus uh, ja, dat was een mooie combi toen het op mijn pad kwam. Het was echt gewoon weer yes en we mogen weer. Dus, uh, ja. Ja, uh. Uh, kan je dat, uh, merk je dat ook meteen uh, als je zo'n figuur als uh, Frank uh, in, de, in de band uh, haalt uh, dat er weer in één keer een stuk? Ja. Kun je eventjes uitleggen wat je bedoelt met zo'n figuur? Nou, zo'n figuur, ik bedoel, hij is gemotiveerd. in ja, ja, ja. nee, positieve nee. zin van het woord Nee, nee, nee ik snap, hem, ik snap <laughs> het. Nee, nee, goed, het is, uh, Frank is gewoon een hele goede gast. Hij is, uh, heeft een podium performance, heeft een uh, goede stem, lekker rouw en uh, hij komt uh, goed tot zijn recht bij ons. Ja, ja zeker weten. Ja. Uh, even over nog over de nabije toekomst, want uh, staat er wat op stapel hier? Uh, er zijn heel veel dingetjes zit in, in de pijplijn om het zo ja, te zeggen, ja. uh, mooi hè, de pijplijn, uh, ja. uh, lekker. Uh, Staan dingen op stapel? Ja, we willen eventjes wat opnemen. Dat is eigenlijk het enige wat we nog niet hebben gedaan, uh, dingen opnemen. Muziekkranten en plannen, gaat dat altijd een beetje samen? Uh, gaat best goed, ja. Gaat best goed, ja, ja zeker. Ja, best... alleen, uh, ja. ja dat, dat, dat gaat, gaat best goed, alleen we hebben ook een leven ernaast, hè? Ja, ja, ja, ja. ja dat geloof ik wel. Uh, kan ik het aan jou vragen waar jullie als solstice zijn te vinden? Ja, ja, dat is altijd wel goed. Martijn is meer van de linkjes, dus ja. ik geef hem toch nog één keer achter, terug naar... Uh, nee Martijn, je mag dit lekker zelf doen. <lacht> Dank voor het kaartje. Ja, goed, dan ga ik naar Martijn. Ja, ja, we, zijn, uh, we zijn te vinden via Solstus.band, dat is uh, gewoon via de browser. Of uh, op Facebook, uh, en dat is op Facebook slash Solstus de band. Uh, we hebben ook een uh, Instagram. En ja, dat is precies hetzelfde. Ja? Uh, daar zijn, zijn we nog niet zo heel goed in Instagram, <laughs> maar uh, daar gaan we wel ons best voor doen om daar heel goed in te worden. Huh? Ja, jongens. We nog bonzes, uh, Hartst, hartstikke tof. Dus mocht je nog tips hebben, ja, dan yeah. uh, kom, maar, kom maar door. Ja, Hartstikke tof. Ja, ja jij ook bedankt. <laughs> ja, graag gedaan. Ja, nee, uh, helemaal goed man. Ja. Not a flawless translation but button takes control To fix his It's the oldest brother He never seemed to bother Those are your credentials a place vergroten door Godgezegende derde, per 4 vierde voorronde, dit was Sustace! Yes. Man, echt even de boel, lekker vakkundig afgetimmerd hier, juist zoals dat ook hoort. Lekker hoor, alle bands, alle bands hebben gespeeld in vier voorrondes, we hebben er 20 voorbij zien en horen komen, en drie weten we al. Welke er in de finale gaan. En na nou, vanavond nog drie. De jury, de vakkundige jury, gaat nu beraadslagen. En zij hebben de zeer, zeer moeilijke keuze. om appeltjes met banaantjes te gaan vergelijken. en uiteindelijk een keuze te maken. Ik weet niet of u het al weet wie er gaat winnen, maar ik weet het echt niet. Maar u bent publiek en u mag bepalen welke bent er met de publieksprijs door doorgaat. De stembus is daar. Heb je die stembus nog daar of niet? Ja, precies. Dat stembuljet ziet er zo uit. Nee, wacht even, dat is allemaal niet. Dat is het. Ja, goed, dat mag ook. Wat je wil. Gewoon. Stem lekker wat je leuk vindt. En uh, dat wordt zo snel mogelijk geteld. Ook dat wordt bekendgemaakt. Um, ik ga even luisteren, Vinken, bij de jury. Ik ga wat te drinken halen. Doe dat ook. En uh, blijf in de buurt. Want we zijn zo snel als we kunnen weer terug met de uitslagen. Tot die tijd wordt u vermaakt door een man die altijd de juiste platenkeuze maakt. Laat je horen voor DJ, DJ, DJ. Low Sound System, Tot zo. Ja, en uh, Lowe in de Sound sinds misschien gewoon nog uh, vrolijk verder. Totdat uh, de jury inderdaad uh, bij elkaar uh, is uh, gekomen met een eindoordeel. Maar die vierde voorronde uh, is uh, de eerste band die je uh, bij deze compilatie-uitzending hebt uh, gehoord: Noise. ...de winnaar geworden. Dat is niet de eerste keer dat een band uit de Flinties... Um, ...ja, de Flinties uh, trofee, weet ik veel hoe dat uh, heet. Maar de Flinties organiseren dus ook ja, een soort bandcompetitie. En daar kwam dus noise uit uh, naar voren. Uh, dat het niet de eerste keer is, blijkt wel. Want Total Seclusion is de andere die dat ooit uh, ook nog voor elkaar wisten te boksen... ...om de finale te halen bij de Rob Agda Word. Dan we moesten er natuurlijk ook nog de beste runner-up worden aangewezen. Die eer kwam uh, ten deel bij 3-point uh, landing. Die, uh, die wisten daarmee uh, aan de haal te gaan. Dus die band zien we ook terug in de finale. En de laatste, dat was de publieksprijs. En dat betekent dus dat alle stemmen van al die voorrondes... en daarvan uh, de, degene die de meeste stemmen heeft uh, binnengehaald... van al die vierde voorrondes. En dat bleek band Kendolf te zijn uit de eerste voorronde. En die gaan ook naar de finale. Dus dat zijn de zes bands die gaan uh, optreden... naast Minor Citizen, naast... pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. En eh, niet te vergeten Charlotte, die in de eerste voorronde al eh, aangewezen was als eh, de jurywinnaar eh, om naar de finale te gaan. Dus dat is in het kort eigenlijk het hele verhaal van de Rob Agda wordt. Nu weer tijd eh, voor de aanvullende muziekdingetjes. Eh, en deze, daar zijn we mee bezig, ze heet Lasset en Origami hoor je.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 De man on the payroll van uh, Meadow Lake uit Groningen. Daarvoor hoorde je Lacette en Origami in uh, de, de vakanties heel groot. Dat uh, Tessa, want die, die schuilt achter Lassette uh, in mei hier naar uh, Alternative FM gaat komen. Nou, uh, een uitzending met Alternative FM zonder een uh, nummer uit 1985 is uh, natuurlijk geen uitzending. Dus doen we hem maar. En uh, hij komt uh, voor diegene... Tot ook weer voorbij hoor. de Do Tomorrow Alles heeft uh, met uh, 1985 te maken, want uh, dit komt uit 1985. Arcadia The Flame. En wie zaten daarachter? de mannen van Duran Duran in 1985? Dat heeft uh, natuurlijk met dit te maken. is u echt begonnen en er is denk ik ook geen ontkomen meer aan. En ik denk aan één iemand die uh, ergens op ZF1 uh, iets van mij bijhoudt... met al die muzikale aanlopen en die loopt nu twee afleveringen achter. Goed, uh, dan even naar morgen, uh, vrienden, want er is natuurlijk ook nog uh, een verjaardag te vieren... en dat is uh, deze dame, want die wordt morgen 35. Leuk getal, 35 jaar geleden... Lijkt me prima om mee af te sluiten. Fabian het Amers met Roundabout Town. Tot donderdag! Oh, blue, blue, blue sea. I can't believe what I've seen. When I woke up in bed. There was a man, not just mad. He said he's gonna stay. Sleep in my bed all day. He said that I know him. And he knows me. I even got his from